van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mariet Krol met het NOS journaal. Meer ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van het Rijk. Het gaat om ondernemers in de non-food-sector. Die kunnen door maatregelen wel open blijven maar hebben veel minder klanten omdat mensen thuis blijven of anderhalve meter afstand moeten houden. Eigenaren van onder meer kledingwinkels, sportzaken en woonwarenhuizen reageren gisteren boos... omdat ze niet in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming. Die bedraagt eenmalig 4000 euro en is bedoeld om bijvoorbeeld de huur van een winkel door te betalen. In de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut is een streng reisadvies afgekondigd.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 Het cruiseschip Zaandam, dat voor de kust van Panama ligt... heeft toestemming gekregen om door het Panama-kanaal te varen. Aan boord zijn vier passagiers overleden aan het coronavirus. Inmiddels is wel begonnen met het overbrengen van passagiers... die geen klachten hebben naar een ander schip. En de zomertijd is weer ingegaan. De klok is om twee uur, een uur vooruitgezet. In de ochtend is het daardoor langer donker en in de avond langer licht. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug. Het weer, vooral in het noorden en westen, is het zonnig. In het oosten en zuidoosten is er kans op neerslag. En er staat een matige tot harde noordenwind. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen nog koud, met kans op een winterse bui. Maar dan staat er wel minder wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht.